het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Freddy Tijn met het NOS journaal. De Rabobank-bestuurder die de eindverantwoordelijke was in de Libor-fraudezaak krijgt als gouden handdruk een jaar salaris mee, en dat betekent in zijn geval 884.000 euro.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 De prijs van paspoorten gaat in maart omhoog. Een paspoort kost een volwassene nu maximaal 50,35 euro. Dat wordt bijna 67 euro. Maar de nieuwe paspoorten zijn wel langer geldig: 10 in plaats van 5 jaar. Ook identiteitskaarten zijn vanaf maart 10 jaar geldig. Die worden voor volwassenen ruim 10 euro duurder. Voor jongeren wordt de ID-kaart juist goedkoper.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 Tijdens de rally zijn ook twee Argentijnse journalisten omgekomen bij een auto-ongeluk. Zij deden niet mee aan de race. Het weer. In de loop van de avond vannacht in het westen regen. De temperatuur daalt in het oosten tot graad of twee. Morgenochtend bewolking en lichte regen, maar morgenmiddag breekt de zon door. Vooral in het westen. Het wordt vijf tot acht graden. Dit was het nos short. Dit is John Sahoka van de ANWW.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 I'm yeah. Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 zes, Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm in het gras onder.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 Oh shh!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 Ik heb alles gedaan. Ik wil niks meer horen. En ik zwijg als ik trapp. Ik stop voor altijd met roken. Ik ga terug naar. Zo liefde en wat nou Ik, ben zat. ik heb alles gedaan, ik heb alles gehad Hoezo liefde en wat nou aard, maakt mij niks meer uit. Ik weet toch hoe het gaat? Vandaag sta ik er weer voor, doe ik het toch niet?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 Y'a un temps pour tout, pour la haine, pour l'amour, théorie, théorème, poésie ou poème, tu récoltes ce que tu s'aimes, c'est pareil au même, je te hais, parce que je t'aime. T'es mal, Frais comme une rose, endroit tu es ma chose, c'est facile, tu comprends. Je te donne ce que tu prends. Et lycée de Versailles comme une logo sur les rails, mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents. Sors Florin, met le de l'eau dans gaz